van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Maaijel Hageman met het NOS journaal. De politie in Groningen heeft twee rendieren doodgeschoten. De dieren liepen bij de A7 en dreigden de weg op te gaan. Ze waren eerder vandaag met nog een aantal andere rendieren ontsnapt uit de wei van een boerderij. Volgens de politie waren de doodgeschoten beesten een gevaar voor het verkeer. Een jachtopziener heeft eerst geprobeerd de dieren te verdoven, maar dat mislukte. De politie en een jachtopziener zijn met nachtkijkers bezig om de rendieren die nog loslopen op te sporen. Eén rendier is in het centrum van het Groningse dorp Marum gesignaleerd. Het eis tussen Syrië en Libanon is gebroken... dat zij een woord voerde van de Syrische president Assad... na gesprek met de Libanese premier Hariri in Damascus. Het gesprek duurde drie uur. Daarin kwam ook de vraag aan de orde... hoe beide landen de onderlinge problemen achter zich kunnen laten. Syrië was lang een bezettingsmacht in Libanon... maar trok zich in 2005 terug na de moord op de toenmalige premier van Libanon... de vader van Hariri. Syrië werd ervan beschuldigd achter die moord te zitten. Servië gaat het lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen. President Taric brengt komende week een bezoek aan minister Beeld van EU-voorzitter Zweden om de aanvraag in te dienen. De aankondiging komt niet als een verrassing. Servië heeft al lange oren na toetreding tot de EU. Nederland heeft zich er lang tegen verweerd, maar gaf zijn verzet onlangs op... na positieve berichten over de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal. Feyenoord heeft zijn vierde competitiezegen op rij behaald. Willem II werd in de Kuip verslagen met 1-0. Voor de Tilburgers was het de vierde nederlaag op rij. AZ heeft zijn eerste overwinning geboekt onder trainer Dick Advocaat. Thuis tegen ADO Den Haag werd het 3-0. ADO-trainer Raymond Attenveld werd in de tweede helft naar de tribune gestuurd... na een woordenwisseling met de scheidsrechter.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 6.9 ZFN Zee. <laughs> ¶¶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 I'm